En zuster, het thema voor vanmorgen. Kent u de tekst? Eer Abraham was, ben ik. Wat is dan de eerste gedachte die je hebt? Gewoon wat er staat. Eer Abraham was, ben ik. De uitspraak wordt gedaan door Yeshua. Maar wat is nou het eerste wat je denkt als je dit hoort of leest? Niet te begrijpen, zegt u een behoor. Moet ik u helpen? Ja, u hier. zeg. Zoals het daar staat, eer Abraham was, ben ik. Er staat gewoon dat Yeshua, die was er al voordat Abraham geboren was. Voor Maria. Nog voor Maria. Leuk is dat, hè? Nou, gelukkig zegt er eentje onder u dat moet je uitleggen. Nou, dat kan ik dus niet uitleggen. Ik ga u vandaag wat anders vertellen en dat is een beetje confronterend. Maar ik hoop dat je oor hebt om te horen en een, uh, een geest hebt om te verstaan. Het is zo verschrikkelijk belangrijk om te snappen wat er staat... en ook om inzicht te krijgen in wat uh, vertalers met de grondtaal hebben gedaan. En wat dus gewoon de hele christelijke religie laat staan zoals het staat... Anders kunnen ze de bijvoorbeeld de drie-eenheidsleer of allerlei andere zaken over pre-existentie niet waar maken. Misschien klinkt het heftig als ik het zo zeg. Maar we gaan gewoon lezen wat er staat. En er zijn genoeg kennis onder u om te zeggen. Hé, hey, staat dat er echt? Gut, is dat het Hebreeuws? Hé, hey, is dat Grieks? Dan kun je conclusies trekken tot je zegt van hé... Hey, maar diezelfde christenheid heeft ons de zondag geleerd, die heeft ons kinderen leren dopen, die heeft ons geleerd om tot Maria te bidden en een uh, Maria hemelvaart te verkondigen. Wij zijn dan wel uit Rome getrokken, maar we hebben in het protestantisme vele dingen meegenomen. En elke keer ontdekken we iets, hé, hey, 2000 jaar christendom en ze vieren nog steeds zondag. Ze vieren nog steeds kerstfeest en ze vieren nog steeds het Heidense Pasen, in plaats van de feesten van Yahweh. Dus er zijn een heleboel dingen en elke keer ontdek je weer van, hé, hey, de stap die gaat toch weer verder. Het wil dus ook helemaal niet zeggen dat als je al jaren binnen de Messiaanse beweging bent, dat je dan alles weet. Want er zijn natuurlijk heel wat christenen die ontdekten in hun christelijk bestaan dat ze Joden waren. Dan gaan er dus christenen ontdekken dat ze Joodse roots hebben, maar ze gaan door in het christelijke dogmatiek. We hebben dus in onze christelijke traditie dingen meegenomen... ...maar ook de Joodse mensen die in de christelijke wereld is groot geworden... ...hebben christelijke tradities meegenomen. We hebben hier natuurlijk ook Joods uh, voorgangers gehad... ...Messias beleid in de Joden... ...en die konden gewoon keihard zeggen dat Jezus is God. Maar er zijn ook Joden die komen dus uit de orthodoxe Jodendom... ...die ontdekken in de schriften Yeshua... ...en die zullen zulke onzin nooit verkondigen... Die zullen dus werkelijk verkondigen dat Yeshua de zoon van God is. En uiteindelijk worden we uh, rechtvaardig verklaard door het geloven dat Yeshua de zoon van God is. En niet God de zoon. Nou, daar gaat dat hele verhaal er vanmorgen niet over. Maar je moet wel begrijpen dat dat onderliggende gedachtegoed van het christendom in die drie eenheidsleer ons beïnvloedt langs alle kanten. En het zit in ons programma, in ons hoofd. Maar we moeten elke keer een stapje verder opnemen en zeg ik, hé, hey, kan het dan anders? Nou, het kan echt anders. Wilt u dat geloven? En als u het nu nog niet gelooft, dan hoop ik dat je goed luistert en kijkt, dat je zegt van, hé, hey, nooit zo over nagedacht. Ik denk voor het geval dat ik nou maar direct begin over eer Abraham was van ik, wil ik een paar statements neerzetten tot we goed weten met elkaar waarom we behouden zijn. Hoewel ik denk, ik hoef het u niet meer te zeggen, want de meeste mensen onder u snappen heel goed dat onze behoud en onze redding ligt door het geloof in Yeshua. Amen. En tot we allemaal nog niet volmaakt zijn, begrijpen we allemaal. We zijn kinderen van God geworden door het geloof in Yeshua. En we hebben als Messianics het verlangen om in de geboden van Abba Yahweh te leveren. Want dat is gewoon de regels van het Koninkrijk van God. Zijn wij nou rechtvaardig omdat we de geboden doen? Echt niet waar, er is niemand rechtvaardig. We zijn rechtvaardig door het geloof in Yeshua. Dus ik zet even een paar statements neer, zodat we goed weten wat we geloven. Voorwaarde voor behouden is het geloof in Yeshua. En de meest bekende tekst door de hele christenheid, dat is: Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij, Ja,we Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar hebben. Hebben. We hebben eeuwig leven. Dan kan je nog denken, oh, we gaan naar de hemel. Eeuwig in de hemel. Met een viooltje, met allerlei andere dingen. Echt niet waar. We zullen eeuwig leven hebben hier op aarde. Want de hemel is des Heeren en de aarde is aan de mensen, kinderen gegeven. Tot in eeuwigheid. Dat is wat er staat. Het zal een vreugde zijn als Heer ons dadelijk het eeuwig leven gaat schenken. Want nu bezitten we het in geloof, maar we zullen het pas ontvangen op de dag dat we opstaan uit het graf. Dus als je eeuwig leven leest in de Bijbel, gaat het de dag dat we uit het graf zullen opstaan. Zo komt er een dag voor Abram, die gaat ook uit het graf opstaan. Zo komt er een dag voor u, u zult gelijk met Abram opstaan. Alle rechtvaardigen zullen op één moment opstaan. En de goddelozen? Duizend jaar later, openbaringen 20. Dus de rechtvaardigen zullen opstaan. Dus in de opstanding zullen we Abraham zien. Zo'n baard, zeg ik altijd maar. Want die man is echt, 175 jaar. Hij is gestorven, hij zal opstaan. Lieve mensen, dit is een statement. Dat is een statement van ons geloof, waardoor we geloven wat God zegt waar is. Wij zullen opstaan in de opstanding te leven. Wil je er nog meer horen? Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld en ons zou veroordelen. Daarvoor kwam Yeshua niet. Maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Door hem dat eeuwig leven zouden krijgen. Ja, we sterven allemaal nog steeds, want we hebben nog steeds de natuur van Adam en Eva. En die natuur die is aan de zonde en aan de dood onderworpen. Maar prijs de Heer, de dood is overwonnen. We zullen dus uit de dood opstaan. Als we niet zouden geloven in de opstanding uit de dood, is al het andere zinloos te weten. Dan kun je de hele Bijbel langs de kant zetten. Maar de hele Bijbel wil ons namelijk leren dat we zullen opstaan uit de dood en de nieuwe aarde zullen bewonen. Wie in hem gelooft, Yeshua, wordt niet veroordeeld. Mooi hè? Maar wie niet in hem gelooft, die wordt veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd. In de naam, dat is Yeshua, van de enige geboren zoon van God. En je zult zien, overal waar de Bijbel spreekt, spreekt hij over de zoon van God. Hij spreekt ook over de geest van God. Er is maar één God, dat is Yahweh. De enige waarachtige God. En al het andere, dat is van hem. Gaat ook van hem uit. Ook zijn woord gaat van hem uit. Dat is het eerste statement. Geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dat is het tweede statement, wat heel belangrijk is. In Romeinen 10 vers 9 tot 11 staat, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, Yeshua, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dus je moet het wel geloven dat Yeshua uit de dood is opgewekt. Je kan wel zeggen, ja hoor, ik geloof in Yeshua. Nee, je moet ook geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Want anders was het zinloos geweest voor ons. Want omdat vader de zoon uit het graf heeft opgewekt, mogen wij vertrouwen dat we ook uit die dood zullen worden opgewekt. Dus dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zullen we behouden worden. Want, lieve broer en zuster, met je hart geloof je tot gerechtigheid. Met je hart, niet met je mond. Eerst met je hart. En dan, met uw mond beleid u tot je behoudenis. Je zal moeten geloven wat Abba Yahweh zegt... en zijn profeten. En pas als je het gelooft en het zit in je hart... dan zeg je, ja, maar zo zal het wezen. Als ik aan je vraag, weet je wel zeker... tot hij uit het graf gaat opwekken, zus? Op en, door. en dan ga je zitten denken... ja, ja, ja, zo helemaal koosje ben ik ook nog niet. Ik heb dat nog in mijn leven gehad. en ik heb. Pff, nou, ik hoop het wel, zeg je dan. Dan kan ik het vergeten. Je moet dus geloven wat Abba Yahweh zegt... En dat hij zegt, richt je oog op Yeshua, dan zal ik jou uit het graf opwekken. Dan zeg je, dat geloof ik. Dan zeg je niet, ik geloof het wel, of het mag eens wezen, of het mocht eens zijn. Nee, zo spreekt de Heer en daarop bouwen we geloof. Dit is nog puur evangelie hoor. Dat verstaan we met elkaar allemaal. Want, zegt hij, de Torah die zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus wat doen wij? We slaan Torah open, de schriften, en zoals de Heer spreekt, zullen we het doen. Amen. Zo zijn we met elkaar een Messiaanse gemeenschap geworden. En we geloven in Yeshua, de enige geboren Zoon van Yahweh. Wat zegt Jezaja? Vers hoofdstuk 28, vers 16. Daarom, zo zegt Adonai Yahweh. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Dat staat er in Isaiah. Wat zegt Paulus in Romeinen 9 vers 33... gelijk de geschreven staat... zie ik leg in Sion een steen des aanstoots. Hé, hey, dat wordt al heftiger. Een rots van ergernis. Wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Denk erom, Yeshua is een rots der ergernis. De joden konden hem niet uitstaan. Maar de joden die in hem geloofden, werden gered. De apostelen van Yeshua. Ja? En er zijn de velen naar hem gekomen die Yeshua als Messias beleiden. Maar voor het hele jodendom was Messias Yeshua een rots van ergenis. Wat zegt Petrus? Daarom staat er in het schriftwoord... Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. Wie op hem zijn geloof bouwt zal niet... Het is wonderlijk, het zijn allemaal mannen die terugkijken op wat Jezaja gezegd heeft. Het is de basis van ons geloof. Daarom weten we door geloof gerechtvaardigd te zijn. Gerechtvaardigd zijn betekent rechtvaardig verklaard te zijn. Want wij zijn niet rechtvaardig. Dus gerechtvaardigd zijn betekent dat God je rechtvaardig verklaart. Je bent het niet, want je hebt je zonde erkend en hij verklaart je om Christus wil. Rechtvaardig. Vindt u dat een beetje vreemd of niet? We zijn dus niet rechtvaardig, want niemand is rechtvaardig, maar we worden rechtvaardig verklaard. Bouw je geloof op het schriftwoord, want zo zegt de Heer het. Kijk niet meer op je oude vleeselijke natuur, maar ziet op hem die spreekt. Beleiden dat Yeshua de zoon van God is, hoort ook dat onze statements waardoor we behouden worden. Het is alleen nog maar de aanloop tot Abraham was, hè? Eer Abraham was, ben ik. Maar ik moet het aanloopje nemen om te voorkomen dat anderen zouden denken, als je over dat soort technische onderwerpen gaat praten, geloof je dan al nou wel dat Yeshua de Messias is? Je zou misschien denken, ik zou veel meer over Yeshua moeten horen. Nou, wij weten wie Yeshua is met elkaar en daarom zijn we ook navolgers geworden en houden we ons aan de Torah. Maar er horen ook hele moeilijke onderwerpen bij, die we vroeger in ons christelijk denken helemaal niet snapten en gewoon verkeerd zijn onderwezen. Beleiden dat Yeshua de Zoon van God is. Wat staat er in 1 Johannes 4 vers 15? Alle wie beleidt dat Yeshua de Zoon van God is. Wat zegt Johannes dan? God blijft in hem. Amen. En hij in God. Dus als u beleidt dat Yeshua de Zoon van God is. God blijft in u. En u blijft in God. Amen? Er staat dus niet dat je moet beleiden tot God de Zoon. Nee, dat de Zoon van God is. We gaan dadelijk zien waarom die, dat ene woordje wat de christenheid uit hun theologie haalt, tot je dat woord God de Zoon moet gaan beleiden, om uiteindelijk nog gerechtvaardigd te worden. Terwijl de Bijbel een hele rits andere dingen aan u laat zien. Blijf attent en blijf kijken en luisteren. Al wie beleidt dat Yeshua de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. 1 Johannes 5, vers 5. Wie is het die de wereld overwint, broeder en zuster, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Wie overwint de wereld? Wie van u heeft de wereld al overwonnen? Misschien een gekke vraag hoor. Nog niemand van ons heeft de wereld overwonnen. Wij gaan met de wereld ten gronde en het graf in. We zullen dadelijk door genade van God door Yeshua opgewekt worden uit het graf. En dan zeggen we de dood is verslagen. Want deze wereld gaat verloren. Wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Yeshua de zoon van God is. Wij zullen met hem opgewekt worden. 1 Johannes 5 vers 10 tot en met 13. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft God tot leugenaar gemaakt, Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Dit is het getuigenis van God. Dus nu ga je pas lezen wat God getuigt. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Dat eeuwig leven zit eigenlijk in de opstanding uit de dood. Anders is het niet. Dus dat eeuwige leven gegeven. En dit leven is in zijn zoon. Hij is gestorven. Opgestaan uit het graf. En waar is hij vandaag? In de troon van God. Hij heeft heerschappij gekregen over hemel en aarde. Alle engelen zijn aan zijn voeten onderworpen. En ook wij, de hele wereld. En er komt een dag, dan zal hij terugkomen om de heerschappij over aarde te nemen. Hij zal zitten op de troon van David tot in eeuwigheid. Dat gaat gebeuren. Dit is het getuigenis van God. God heeft ons dat eeuwige leven gegeven en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft dus gewoon het leven niet. Laat je dus ook nooit een andere zoon prediken dan de zoon van God. En laat je niet wijsmaken dat het God de zoon is. Want er is maar één God en dat is de vader. Misschien klinkt het wat raar, maar er staat in 1 Johannes dat de antichrist ook komt met gedachten. Die wil ons verkondigen dat Yeshua God is. Dan zeggen ze, Yeshua is één op één Yahweh. We hebben die mensen in de gemeente gehad. Dat is rampzalig zulke gedachten. Er is één God en Vader, Yahweh, en er is een Zoon van God en Vader, dat is Yeshua. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, dus we moeten goed zien. En wie de Zoon van God niet heeft, dus het anders wil uitleggen, heeft dus het leven niet. Dit heb ik u geschreven, zegt Johannes, die gelooft in de naam van de Zoon God. Opdat gij weet, en weten is zeker weten, hè? opdat je weet, dat is niet twijfelen, opdat je dus weet dat gij eeuwig leven hebt. Dus zal opstaan uit de dood. Lieve broeder en zuster, de basis van ons geloof is het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Daarom zullen we dadelijk gezamenlijk uit het graf worden opgewekt. Hier tornen we dus nooit aan. Maar we kunnen dogmatische dingen gaan horen, schriftverklaringen... door je zegt, waar zijn we nou toch mee bezig? Maar dat is dus niet om je van je geloof af te brengen... ...dat is om je meer inzicht te geven. Want als we dan de Heer kennen wie die is... ...is het alleen nog maar belangrijker dat je ook gaat verstaan... ...wat er nog veel meer in de Bijbel staat... ...en dat het door Rome een heleboel is omgedraaid. Zullen we ermee gaan beginnen? Nog één ding, voordat we gaan beginnen met Abraham. De Bijbel leert ons wie Yeshua is. Moet je opletten wat er nou gaat komen. Er zijn dus tachtig teksten in het Nieuwe Testament die zeggen... ...Hij is de Zoon des Mensen. Uit wie is hij geboren? Uit Maria, uit Mirjam. Tachtig teksten. Niet mis te verstaan. Je kunt ook die tachtig keer liegen. Hij is de Zoon, geboren uit Maria. 27 teksten zeggen dat hij de zoon van God is. 10 teksten zeggen hij is Gods zoon. Daar staat dus niet God de zoon. Nee, Gods zoon. Dat is hetzelfde als wat daarboven staat. 6 teksten zeggen hij is zoon Gods. Precies hetzelfde. Dus taalkundig staat hij gewoon hetzelfde. Wat denkt u nou wat daaronder komt te staan, onder die 6 teksten? Denkt u tot er nog een tekst te vinden is waar staat God de zoon? Echt niet waar. Ik heb gezocht de hele Bijbel door. En ik heb een snelle computer en ik kan die hele Bijbel Bijbelschijf door. Het gaat echt niet gebeuren. Het staat nergens in de Bijbel. Yeshua is de enige geboren zoon van God. De zoon van ja, kunnen we amen zeggen? Amen. Heerlijk, dan kunnen we naar huis gaan. Dan ben je, he, ben je gered. He, mooi, hè? Ja, hier ligt toch wel de behoud, echt, daar ligt het behoud in, hoor. Als je gaat zien waarin de christenheid misleid is, hou je je hart vast voor al je broertjes en je zusjes, en dan ga je je hart aan hun deuren trekken, zou je niet eens even mee willen komen om te luisteren. He? Er zijn christenen die de uitspraak ben ik of ik ben, zien als een verwijzing naar de naam waarmee Yahweh zich presenteert aan Mozes. Je hoeft me helemaal geen antwoord te geven. Maar er zijn christenen, er zijn christenen die de uitspraak ben ik of ik ben zien als een verwijzing naar de naam van Yahweh. Die willen dus in de tekst ik ben lezen tot er eigenlijk staat Yahweh. En daarmee willen ze Yeshua koppelen aan Yahweh als dezelfde persoon. Ik weet wel, dat doet u natuurlijk allemaal niet. Maar we komen uit tradities waar er hele heftige dingen gesproken worden die dus gewoon niet waar zijn omdat het er niet staat. Maar we hebben dat in traditie geleerd en we hebben het zo altijd gehoord. Ik ben die ik ben. Kent u die uitspraak? Ja toch? Ik weet zeker dat je allemaal gaat knikken. Die uitspraak hebben we altijd gehoord. Ik ben die ik ben. Punt uit. Als we het hebben over ben ik of ik ben, dan moeten we eigenlijk terug naar Exodus 3 vers 14. God zeide tot Mozes. Wie zegt er wat tegen Mozes? God zegt tegen Mozes. Valt er nog te twijfelen wat God aan Mozes zegt? Echt niet waar. beetje open vraag. Maar God zegt tot Mozes, ik zal zijn, die ik zal zijn. Amen. Ook zei hij, alzo zult gij tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot jullie gezonden. Zo staat het in de Statenvertaling. Mozes zeide, God zegt tot Mozes, ik zal zijn. Moet je luisteren. Als je nou de grondtaal naar boven haalt. Dan is dit het Hebreeuws wat geschreven staat. Dit is de manier om het uit te spreken. Hier staat het Engels letterlijk vertaald. Hier staat de NBG-vertaling. En hier staat de statenvertaling. Als het nou gaat over ik zal zijn die ik zijn zal, dan staat de EHE Asher Eje. Dan staat het er gewoon. In de Engelse letterlijke vertaling staat er, I shall become who I am becoming. Denk, dat is toch simpel, hè? Het staat er toch? Wat zegt de MBG? Oh, wacht even, want ze hebben natuurlijk een gekleurd gedachtepatroon. Wat zegt dan de MBG? Er staat, Moses, God zegt tot Mozes, ik ben die ik ben. Hoe vindt hij nou zo'n uitspraak? En wij hebben dat altijd in ons hoofd. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal maar dat ik ben die ik ben staat er niet maar wel ik zal zijn die ik zijn zal dus de statenvertaling legt het keurig neer we gaan de volgende tekst pakken want het gaat vandaag over twee teksten Exodus 3 vers 14 en over Johannes 8 vers 58 want die hebben namelijk ontzettend veel met elkaar te maken in het denken van de Trinitariërs wat zegt u? ja dat is goed in 1 Johannes 5 vers X, daar staat dat er in de hemel drie getuigen zijn. En op aarde zijn er drie getuigen. Alleen het leuke is, één van die twee staat tussen brackets. Dat hebben ze tussengevoegd. De getuigen zijn het water, het bloed en de geest. Maar de Rome heeft daar gevoegd vader, de zoon en de heilige geest. Daar gaan ze dus nu ook vanaf. Gaan ze ook uit de Bijbel halen, want ze hebben erkend dat dat pas later toegevoegd is. Dat zijn dus de kernteksten om de Triniteitsleer te bewijzen, die dus niet te bewijzen valt, want we hebben maar één God en die bestaat niet uit drie personen. In Johannes 8, vers 58, Yeshua zeide tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie spreekt er? Yeshua. Eer Abraham was, ben ik. Als wij traditioneel denken, zeg je gewoon, Yeshua is er al eerder dan Abraham. Dan mag je nog zeggen, ben ik of ik ben. In de grondtaal staat gewoon één woord en dat is ego emi. Maar wat staat er nou in het Griekse grondtaal? Hier heb je weer het Grieks, hier heb je hebt hier weer de transliteratie ervan. Abram to becoming I am. Hé, hey, weer dat to becoming. Het staat er wel goed, maar wij vertalen in onze Nederlandse taal zowel NBG als staat de vertaling was. U moet me eerlijk zeggen. Is to becoming hetzelfde als was? Echt niet waar. We hebben toch simpel taal gehad op school? Iets wat toekomende tijd is, je kan toch nooit tegenwoordige tijd zijn? Of verleden tijd, want het is nog erger. Begrijp je nou dat ze dit kunnen vertalen zo? Maar er zit een gedachtepatroon achter. Ik heb voor u uh, drie rijtjes gemaakt... Om die teksten te vertalen: het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks. In het Hebreeuws staat op Exodus 3, vers 14, de transliteratie staat er bij Hebreeuws: Ehiye, Asje, Ehiye. En dat wordt gewoon recht vertaald... Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn. Goed verstaan bij Nederlands. In het Aramees staat Ahia, Asje, Ahia. Maar dat zegt helemaal niets, want het is alleen maar een transliteratie van Eej als jij Het betekent gewoon jaweh. Het is gewoon de god die altijd zal bestaan. Dus ze leggen dat niet verder uit, staat erbij. Deze woorden zeggen niets in het Aramees, Ze zijn een transliteratie van het Hebreeuws. Ze praten gewoon de klank na. Het wonderlijke is ik zal zijn die ik zijn zal wordt vertaald in het Grieks met ego eimi. Nou, u ziet nu al dat het krom is. Ze vertalen het gewoon, ik ben. Wat staat er in Johannes 8, 24? Daar staat dus in de Hebreeuwse taal, anihu. En dat betekent ik. Tussen haakjes, ik ben, hij. Anders niet. In het Aramees staat in de pesita, de, nana, -na", of ik, ik in de vertaling. Dus dat is weer wat anders als dat. Wat doen onze vertalers? Die noemen het ook weer ego, Emi. Ik ben. Maar er staat echt wat anders. In Johannes 8, vers 58... voor de tekst van vanmorgen... er staat ani haiti. En de vertalen dus met ik was. In het uh, pesheta staat... ena iatai, ik ben. Maar zij vertalen gewoon ik ben. Dus het is een rare kunstel met vertalen van de grondtekst. Ze vertalen het allemaal... maar even met ik ben. Maar het is niet Koosje. Eer Abraham was, ben ik... Ben ik of ik ben staat gewoon ego emi. En wat er staat, staat er. Want ego emi is gewoon ik ben. Dat is niet verkeerd. We gaan die ik ben, die ego emi volgen. Vindt u het leuk om te lezen of niet? Je kan natuurlijk wel een zoete preek horen over hoe lief onze Heer is. Maar als volwassen mensen zijn we wel eens een keer moe van al het melk drinken. En van de speen af gewoon eens tarwebrood gaan eten. Gewoon een lekker sterke kost. Als je dit door gaat krijgen, dan ga je denk ik elke dag zelf de Bijbel lezen. Want velen van ons lezen de Bijbel niet. Ze zoeken de parashas niet op, of ze doen andere dingen niet. Je moet, er, je moet hongerig worden naar het woord om te verstaan. Matthäus 24 vers 5. We gaan drie teksten onder elkaar zetten. Markus 13 vers 6 en Lucas 21 vers 8. Deze teksten praten over hetzelfde. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen de velen verleiden. Ze zeggen gewoon, ik ben... Wat betekent Christus ook alweer? Gezalfden. Die komen van ons uit de evangelische gemeenschappen. En uit Pinksteren. Hoe werden de voorgangers genoemd? Ik ben gezalfd. Ik ben gezalfd of niet? Wat zeggen ze dan? Ik ben de Christus. Ooit over nagedacht? Soms denk je, ja, wanneer zou dat nou gezegd worden? Nou, lieve mensen, als je uit Pinksteren komt, dan wordt dat gezegd. Dat is niet om te katten, maar het wordt gezegd. Ze zeggen dat ze gezalfd zijn en ze zeggen dat ze de zondag moeten vieren. Of ze zeggen, nee, die zondag maakt niet uit, maar de Sabbat ook niet. En willen het op maandag doen, is het ook goed. Hoe gezalfd zijn ze dan? Weet je wie de gezalfd is? Die de woorden van Yahweh spreekt. Dat is een gezalde. Dus de profeten van Yahweh, die kwamen met de Torah open En die zeggen "Er is Israël, maar nou eens een keer kappen, zegt hij, met dat afgoderij van je. Met die beelden maken. En de goden van de Syriërs dienen. Dat kreeg met de Torah. Dat waren gezalde profeten. Wilt u een gezalde profeet worden? Leer dan de Torah te openen en tegen je broertjes en zusjes in de evangelische of in de hervormde wereld te vertellen wat Abba Yahweh zegt in de Torah. Dan zult u zien hoe snel ze je onder je kont schoppen en de deur uit Ja, willen we niet meer praten, want ze worden er onrustig van. Maar je zou het wel moeten doen als je betrokken bent bij lief en leed voor je familie en vrienden. Dus die mensen die zeggen, ik ben de Christus, in Marcus, ik ben het. En in Lucas, ik ben het. Er staat gewoon, ego, emi, ik ben de Christus. Moet u luisteren, Ego. U kent het woord ego? Wie van u heeft er een ego? Nou, er zitten hier echt wat ego's tussen hoor. En ik ben de minste, want ik ben de dienaar. <lacht> ja, leuk is om dat te zeggen. Hè? Sommige mensen denken wel eens niet willen, nou, die hebben wel een ego. Nou, u mag rustig weten, ik weet wie ik ben. En ik weet wat ik geloof. Maar dat is niet omdat ik zo'n ego ben, maar ik weet wel wie ik ben. Ik ben 100% wat Aba Yahweh zegt dat ik ben. Dus ik ben een zoon van God. Ik ben de navolger van Yeshua. Ik ben gered door het bloed van Yeshua, want al mijn schuld is vergeven. Als er iemand nog wat weet te bedenken, dan ben ik hem dankbaar. Maar dan kan ik dat ook nog even gauw beleiden. Maar goed, ik zal daar niet verder over gek scheren. Maar denk erom, tot broeder Verdauw weet wie die is in Yeshua. Anders zou ik niet voor de klas willen gaan staan om u te helpen besef te krijgen. Is het lekker om voorganger te wezen? Je moet eens weten wat de mensen over je zeggen. Omdat je dingen vertelt... die ze in het christendom nooit geleerd hebben. Dan krijg je rare woorden te horen. Maar ik prijs de Heer... voor die woorden. Want dat is een teken tot de boodschappen overkomen... en ze het eigenlijk niet willen. Ja? Dan hebben ze mij niet tegen. Goed, lieve mensen... we hebben allemaal een ego... de een wat groter als de ander... Het is gewoon een primair voornaamwoord van de eerste persoon, ik. Dus ego is ik. Ikke, ikke, ikke. De rest kan stikken, maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Dan moet je gelijk weer zeggen, dat gaat helemaal niet. Maar zo staan wij op. Als God zegt gedenkt de Sabbat had, dan zeg ikke van, nou ja, dat ook niet zo belangrijk hoor. Wat kan die Sabbat nou redden? Nee, nou, die is niet voor je redding. Het is alleen een teken tussen Abba en jou. Want het is zijn Sabbat. Zijn feestje. Het is de eerste persoon enkelvoud van zijn. Johannes 9, vers 8. De buren dan zeiden... Oh, dat moet ik even uitleggen. Kent u deze uitspraak? Ik heb het maar achtergezet over de blinde man. Er is een man die is hartstikke blind geboren. Die heeft nog nooit van zijn leven licht gezien. Maar er komt een moment in zijn leven... dat hij voor Yeshua komt te staan. En die zegt, Word ziende. En dan gaan zijn ogen open... Toen hij zijn ogen geopend had, wist hij nog niet eens dat hij Yeshua genezen was. En dan zeggen die farisees, maar wie heb je dan genezen? Ja, ik zou het echt niet weten, maar ik kwam mijn man langs. Hij zei, ga kijken. Dus hij moest gaan opzoeken wie Yeshua was. En terwijl hij hem opzoekt, dan zegt Yeshua, ja, daar ben ik geweest. Dat is mooi van. Je moet het lezen. We lezen te weinig. Het is schitterend wat er staat. Maar er gebeuren zoveel andere dingen. Bij die blinde man, ja, die vroeger die bedelaar was, de buren dan zeiden, die die blinde man vroeger als bedelaar gekend hadden, is hij dat niet. Ja, toen ze hem helder van ogen langs inkwamen, kwamen, dan kwam ineens die man die al veertig jaar blind zit te wezen en zijn handjes ophoudt, die loopt ineens rond. Dus die mensen zeggen, ben jij het nou echt? Hij heeft niet eens een bril op, maar hij kijkt me wel aan. Dat is een vreemde situatie. Maar de hele situatie is een beetje leuk om te horen. Sommigen zeggen, ja, maar hij is het. En anderen die zeggen, nee, maar hij lijkt op hem. Wat zegt dan die blinde? Hij zeide, ik ben het. Over wie heeft die blinde het? Hij gaat gewoon over zichzelf. Hij zegt niet dat hij een ander is. Hij zegt ook niet dat hij Jabe is. Want dat zou dat woord, ik ben niet meer in je mond durven nemen. Hij zegt gewoon wie hij is. Ik ben wie ik ben. Ik ben die blinde. En maar hij was die blinde. Zo gaan we even een paar teksten zoeken om dat woordje ik ben helder te krijgen. Eigenlijk is het mijn bedoeling dat je nooit meer van je leven ik ben zal zeggen in combinatie met de naam van de eeuwige. Met de naam van Yahweh. En dat is een oefening die moet hier plaatsvinden. Maar je moet wel overtuigd zijn wat de Bijbel erover leert. Er staat in handelingen de geschiedenis van Petrus. Hij was op de dak, weet u wel? Hij zag ineens die, die, die, die linnen doeken dichtkomen met paarden, olifanten, slangen en kreeften. En God zegt, ga er maar van eten. Weet je wat, dat is dat verhaal. Kent u hem nog? Nou, dat heeft God helemaal niet gezegd. Hè? gaat er maar van eten. Want daar walligen we van. Want God walligde van. Het had een heel ander doel. Maar die geschiedenis kent ook elke christen verkeerd. Wij weten wat er staat. Daarom eten we geen varkens en geen paling. En nog veel meer andere dingen doen we niet. Petrus ging naar beneden en zei tot die mannen... die door Cornelius gestuurd werden... die hadden gezegd, ga naar Petrus toe... hij zal je, ons het, het evangelie verkondigen. En wat zegt dan Petrus tegen die mannen? Zie, ik ben het die gij zoekt. Over wie heeft Petrus het? Over zichzelf. ik ben Petrus. Moet je Petrus hebben? Nou, zit hij? ik ben het. Er staat dus niet dat hij Yahweh is. Het woordje ego e wordt niet alleen gebruikt door Yeshua, over eer Abraham was, ben ik. Want dan zeggen ze, oh, dus Yeshua is Yahweh. Dus het wordt niet alleen door Yeshua gebruikt, dat je ego-emi. Nog de blindgeboren man, nog Petrus, hebben de naam van Yahweh in gedachten gehad, toen ze zeiden dat ze waren wie ze waren, hoewel beide hebben gezegd, ik ben het. Durf je aan me te zeggen? Dit is zo simpel, dat kan je op de in school leren. Maar onze theologen, Christenen, logen. Onze theologen logen en ze liegen nog steeds. Maar ik wil dat ze vergeven. Ze zijn misleid en ze blijven doorgaan in de misleiding. We gaan naar Lucas 1, vers 18. Kent u Zacharias nog? Hij kon maar geen kind verwekken. Echt waar. Zijn vrouw die wil maar niet zwanger worden. En hij had zo graag een zoon. Er komt op een dag een engel. Zacharias zei tot de engel, waarom zal ik het weten dat ik nou een zoon krijg? Hij zegt, ik ben oud en van mijn vrouw wil je het niet weten. Dat gaat gewoon niet. Het heeft maar op een oor en na en hij had helemaal geen kind gekregen. Want hij kon nog geen eens geloof opbrengen. Dadelijk legde de engel met zwijger op totdat de zoon geboren is. Want die zou hij door zijn negatieve gebabbel er nog niet eens voor gekozen hebben om met zijn vrouw naar bed te gaan. Want dat zal toch wel niet meer lukken. Dat is een beetje grof als ik het zeg. Maar dat is een daad van ongeloof. De engel legt hem zelfs het zwijgen op tot de dag dat ze zoon geboren gaat worden. Want ik ben een oud man. Wat heb je gezegd? Ik ben we. Nee, hij zegt ik ben een oud man. Het woordje ik ben staat altijd in de combinatie met waar het over gaat. Wilt u er nog meer horen? Diezelfde engel die antwoordt en zei tot hem, ik ben Gabriel. Hé, hey, dat staat in hetzelfde hoofdstuk. Die voor Gods aangezicht staat, ik ben uitgezonden met je te praten en je een blijde boodschap te brengen. Dus zowel Zacharias heeft het over, ik ben een oud man, en wat zegt Gabriel? Ik ben Gabriel. Maar Gabriel is niet God. Zowel Zacharias als Gabriel hebben niet gezegd, ik ben jou. Ja, he. Zacharias heeft gezegd, ik ben een oud man, en Gabriel zegt, ik ben... Gabriel. Nou, u weet de uitkomst van de preek, denk ik al. Hè? We zijn er nog niet, hoor. daar komen wel uh, 15, 16 seats bij elkaar. Lucas 1, vers 19. Dit was het getuigenis van Johannes, dat is de doper... toen de joden uit Jeruzalem priesters en levieten tot hem zonden... om te vragen, wie ben jij? Wie zijt gij Jij, Johannes. En hij, be hij beleed en ontkende het niet... En hij beleed, ik ben de Christus niet. Ego eimi, niet de Christus. Hey, ja. Zij vroegen hem, wat ben je dan? Ben je dan Elia? En hij zegt, Ik ben het niet. Ben je dan de profeet? En hij antwoordt, fijn, nee. Ze zeiden tot hem, Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan degenen die ons gezonden hebben: Wat zeg jij nou van jezelf? Hij zei ik ben de stem. Ik zal u eerlijk vertellen mensen, ik heb maar een uh, hoeveelheid teksten genomen uit het Nieuwe Testament. Maar met dat ik ben, dat staat dat hele boek vol. Alleen op eer Abraham was, ben ik? Moeten we dan ineens geloven dat het vertelt dat uh, Yeshua en is? Nou gaat dus echt niet gebeuren. We gaan nog een keer terug naar onze uitgangstekst. Exodus 3 vers 14 in de Statenvertaling en Exodus 3 vers 14 in de NBG. De Statenvertaling zegt gewoon ik zal zijn die ik zijn zal, punt uit, is recht uit, uit de grond al. En de NBG zegt ik ben die ik ben. Jammer hoor, vindt u ook niet? Het woordje Ehije komt drie keer voor in de Hebreeuwse tekst. Ehije staat geschreven in de toekomende tijd. Er staat dus, ik zal zijn in de toekomende tijd. Er staat dus niet, ik ben in de tegenwoordige tijd. Zo simpel is het. Yeshua die heeft gezegd in Johannes 6, vers 35 en 48, ik ben het levende brood. Nou wordt het heftig, hè? Want dan gaat Yeshua weer wat zeggen. Ik ben het levende brood, zegt hij. Er staat namelijk in Johannes 6, vers 41 en 42, de Joden dan morden over Yeshua, omdat hij gezegd dat ik ben het brood. Zie je dat? Yeshua had gezegd, ik ben het brood. En dan mopperen de Joden daarover. Echt waar, ze worden boos op hem. Hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En wat zeggen dan de Joden? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel? Hemel neergedaald. Wat hebben we vaak geleerd? Dat die joden zo boos werden, omdat hij had gezegd ik ben. En zich daarmee associeerden met de enige berachtige God. Jawel. Dus wat hebben we geleerd? Ze werden boos, omdat hij zei, ik ben, ik ben, ik ben. Nee, hij zegt, ik ben. Uit de hemel neergedaald. Daar gaan ze over praten. Ze gaan niet praten over ik ben. Nee, ze gaan moeilijk doen over het feit dat hij uit de hemel is neergedaald. Want daar snappen die joden geen bast van. Het joodse volk is ook totaal afgeweken van de wegen van de heer. Het is een religieuze beweging geworden, net als het traditioneel christendom. Als wij onze waarschijden die we geleerd hebben uit de Torah aan de christenen vertellen... dan staan ze naar je te kijken of ze water zien branden... en ze zullen op zijn minst zeggen... Gert zegt, die is wettig, die houdt er zo wat. Op dezelfde manier hadden onze Boeddhistische discipelen problemen met het Joodse volk. Ze vertelden dingen en Yeshua vertelde dingen en zij dachten we zien water branden. En ze gaan dadelijk hele gekke dingen zeggen tegen Yeshua. Echt waar. Die Joden die moorden dus niet over het feit dat hij ik ben gezegd heeft, maar zij moorden over het feit dat hij heeft gezegd ik ben uit de hemel neergedaald. Wij denken er nog achteraan, Yeshua die was in de hemel en hij is naar de aarde gestuurd. Hij is geïncarneerd in Maria en toen werd hij geboren. Maar het ligt echt anders. Allemaal mooie dingen om over te preken in de toekomst. Om onze oren te openen en onze ogen te openen voor de, de dwalingen van Rome. Yeshua heeft gezegd bijvoorbeeld in vers 51, ik ben het levende brood. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Nou, broeder en zuster, als je niet geestelijk bent, snap je er helemaal niks van. En die Joden zijn echt niet geestelijk. Ze zijn zo vleeselijk als dat ze Jood zijn. Yeshua, of Johannes, die zegt in vers 51... Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, dan zal die... Wat ook weer? Als je van dat brood eet, wat gaat er dan gebeuren? Je komt uit het graf dadelijk... Want zo ontvangen we eeuwig leven. Dus degene die dat brood eet, dat zijn dus de woorden van Yeshua. En die gaan beseffen dat hij de Messias is. Door zijn offer op Golgotha en zijn dood en opstanding, gaan wij mee in de doop en in de opstanding uit het water. Waar we er helemaal één met onze Heer Yeshua. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees voor de hele wereld. De joden dan streden onderling en zeiden... hoe kan deze onze vlees te eten geven? Dat is toch kinderachtig, hè? Maar ze zijn niet kinderachtig. Ze snappen het niet. Het zijn geen geestelijke mannen. Het zijn vleeselijke mannen. Ze denken... Als ze, Yeshua die zegt later... als je de schrift had gekend... dan had je mijn woorden verstaan. De joden streden niet over ik ben... Zij moorden over het feit hoe kan hij onze vlees te eten geven? Is er miscommunicatie of niet tussen Yeshua en de Joden? Johannes 8, waar gaat het eigenlijk om in Johannes 8, vers 58? Dat is dus onze uitgangstekst. Eer Abraham was, ben ik. Yeshua die zegt tot hen: voorwaar, voorwaar, zegt hij. Ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Nou, echt waar, er gaat een bom los. Hij heeft zoveel dingen gezegd, alles wat Yeshua zegt, horen ze verkeerd. En nou gaan wij een tekst vertalen over iets wat Jezus helemaal niet gezegd heeft. Want als je dadelijk begrijpt wat er staat, zult u begrijpen waarom de joden zo boos worden op hem. Zij namen stenen op om naar hem te werpen, maar Yeshua verborg zich en hij verliet de tempel. Moet je luisteren. Als je de context leest van Johannes 8... Dan ga je de volgende dingen tegenkomen. Ik hoop dat je de hele sabbatmiddag daaraan gaat besteden, want ik kan er uren over blijven praten. Maar de preek van vanmorgen maak ik af, ook het duurt een half uur lang. Uit de context van Johannes 8 blijkt dat Yeshua tegen de Joden had gezegd, in vers 15, zij oordeelden naar het vlees. Nou moet je tegen een Jood zeggen. Oef. Vers 21 en 24, zij in hun zonde zouden sterven. Dat heeft hij gezegd. Wat zegt hij jullie? Jullie zullen in je zonde sterven. Nou, dat is nog eens een profeet voor het volk. Zij dus in slavernij waren. Wat, zeggen die joden, oh, wij in slavernij? We zijn nog nooit in slavernij geweest. De heer Abraham is onze vader. Nou, zegt hij, als Abraham je vader is, zegt hij. Uh, de duivel is je vader. Kunt u het voorstellen als ik zo zou preken, elke sabbatmorgen? Echt waar, je zou hem ook, of het raam het gooien, of de deur het gooien. Kruisigen mag niet meer. Maar als ik die woorden zou spreken tegen de gemeente van Yeshua. Je moet het je voorstellen dat je jood bent en daar staat. En tot je zo ver de weg kwijt bent, tot dat door je Messias gezegd wordt. Ze slaven van de waren. Hij zegt, jullie trachten me te doden. Jullie zijn hartstikke geestelijk doof. Wat, zegt hij? Je vader is de duivel. Nou, lieve mensen, dit is... Uh, hè? Ze niet uit God zijn. Ze hem, de Messias, onteerden. Ze zelfs Yahweh niet kenden. Dat was de God die ze uit Egypte geleid heeft. Jullie kennen heel je eigen we niet. Ze leugenspraken. Wilt u het nalezen? Dan doen we nog een half uurtje extra. Maar je moet het thuis doen. Schrijf het op. Ik heb namelijk op de tafel een boekje liggen. Eer Abraham was ben ik. Neem het dadelijk mee. één per gezin. Je het vanmiddag heerlijk nalezen. Want er staat nog veel meer ingeschreven als dat ik hier laat zien. We gaan naar de volgende toe. Omdat de joden Yeshua niet begrepen... omdat ze hem niet begrepen, luister goed... geloofden ze geheel ten onrechte... dat Jezus had gezegd, zij geboren waren uit hoererij. Want wat zeggen ze? Hé, hey, we zijn niet uit hoererij geboren. Maar dat had Yeshua niet gezegd. Ze hebben hem verkeerd gehoord en dan zeggen ze... maar we zijn niet uit hoererij geboren hoor. En dan gaan ze vertellen wie Abraham is. Ze hebben dus ten onrechte begrepen dat Yeshua bezeten was van de duivel. Ja, Yeshua is niet bezeten van de duivel. Wat had hij gezegd? Je vader is de duivel. Dan had het niet over Abraham, maar dat is de vader waardoor ze geleid werden. Wat was er nog meer ten onrechte? Yeshua zich boven Abraham verhief. Ze dachten door de dingen die Yeshua had gezegd dat hij zich boven Abraham verhief. Maar dat heeft Yeshua niet gedaan. Dus alles wat er gebeurt is dus misvatting. Misvatting. En ze zeggen, ten onrechte, hij heeft gezegd, Yeshua, dat hij Abraham had gezien. Hebt hij dat gezegd? Heeft Yeshua dat gezegd, ik heb Abraham gezien? Nee, hij had gezegd, Abraham ja, heeft mijn dag gezien. Dat is de dag dat hij uit het graf opgewekt zal worden... Want dat was de hoop van Abraham, op het zaad wat komen zou, wat Satans kop zou vermorzelen. Hoe wordt Satans kop vermorzeld? Hij die de koning van de dood was door de zonde, wij worden dus uit de dood, verlost. Daar gaat het over. Het gaat over eeuwig leven. Het gaat dus over eeuwig leven. Dat betekent opstaan uit de dood. Maar de joden snappen het niet. De joden konden zich niet meer inhouden... Ze konden er niet meer tegen, ze waren woedend. Niet vanwege de woorden ego-emi, alsof Yeshua ja zou zijn, nee. Maar Yeshua stelde zichzelf groter voor dan hun geliefde vader Abram. Nou lieve mensen, dit is ploffen voor een jood. Hoe bedoel jij, ben jij groter als Abram? Maar Yeshua had dat niet gezegd. Daarom probeerden ze hem illegaal te stenigen. Want Yeshua had dat helemaal niet gezegd. Kijk, als hij godslaster spreekt, dan stond daar de steniging tegenover. Want Yeshua heeft nooit god gelasterd. Het waren zuivere woorden die hij sprak. Alleen de joden snapten het niet. Wat is nou de context van Johannes 8, vers 58? Komt hij nog een keer. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zegt Yeshua, indien iemand mijn woord bewaard heeft, daar begon het dus mee, hè, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Hij heeft het dus over de opstanding. En niet over die onzin die de joden allemaal te berden brengen. De joden zeiden dan tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Snap je het, broeder en zuster? Hij zegt, wie mijn woord bewaart, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Maar hoe horen die joden dat nou nu weten wij, Yeshua, dat jij bezeten bent. Want Abram is uh, gestorven, dood en begraven en ook alle profeten. En jij zegt, indien iemand mijn woord bewaart, hij zal de dood en eeuwigheid niet smaken. Begrijp je de disharmonie? Yeshua heeft het over de opstanding uit de dood en de joden die horen van... Uh, oh, ja maar Abram is al lang dood en de profeten zijn dood en ze zijn nog steeds hartstikke dood. Het hele hoofdstuk is verwarring. Gewoon verwarring. Johannes 8, vers 56. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij, Abraham, heeft die gezien en zich verblijft. Snap je het? Daar heeft hij het over. De joden dan zeggen tot hem, Hallo, jij bent nog niet eens 50 jaar, heb, heb jij Abraham gezien? Kunt u het volgen? Ja. Zou je er niet over kunnen lachen eigenlijk wat er gebeurt? Ja, het is niet lachen. Eigenlijk moet je verdrietig worden. Zo ongeestelijk zijn de Joden... ten dagen dat de Messias voor hun neus staat. Hun Messias. Die kwam op grond van hun verbond met God. Op grond van Torah. Ze hebben hem niet aangenomen. Alleen degenen die hem aangenomen hebben... ook van de Joden... die heeft die macht gegeven om zonen van God te worden. Iedereen kan het volgen... Yeshua zei tot hen: voor waar, voor waar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Nou, hier kan geen Jood uh, boos van worden, denk ik. Want het klopt dus niet wat er staat. Maar goed, we zullen het gaan zien. Zo wordt het vertaald. Yeshua die zegt dus: voor waar, voor waar, eer Abraham was, ben ik. Wordt het vertaald. Wat denkt u nou tot daar echt staat? Het woordje was is in het Grieks ginomaar. En dat betekent gewoon worden. Alleen al door dit te weten is deze tekst al dwaasheid. Want worden is iets anders als. Amen. Dus je hebt de les al eens geleerd. Het is zo leuk als je in het Grieks kan meelezen en uitleg kan krijgen wat in het Grieks staat. Ik kan ze niet meer zeggen van, nou, dit hebben ze niet geweten, die christelijke theologen. Dat is geen kwestie van niet weten, die dat neergezet hebben. Dat is manipuleren. Want Rome had wel wat anders te vertellen aan de navolgers van Rome. En de christenen, de protestanten, die zijn daarin meegegaan. Ook met de zondagviering. We noemen ons wel protestanten, maar ze waren gewoon protesterende katholieken en niet anders. Wij zijn de protestanten, hier, in manual. Leer het maar goed. Maar leer wel waarover je moet protesteren. Tegen dit soort dingen. Het woordje worden. Dit is gewoon wat er in de Griekse vertaling staat. Hè? Dat ginomai, dat is worden. Beginnen te zijn. Het heeft niks met verleden tijd te maken. Leven ontvangen. Het heeft te maken met opstaan. Ontstaan, in de geschiedenis verschijnen. Het heeft niks met verleden te maken. Het heeft te maken met wat er moet gaan gebeuren. Er staat dus eigenlijk op grond van dus de woordverklaring. Eer Abraham komt tot zijn. Ben ik? Kunt u volgen? Dus op grond van de uitleg van het Griek staat er gewoon. Eer Abraham komt te zijn. Want Abraham moet dadelijk uit het graf worden opgewekt. Maar wie wordt er eerst uit het graf opgewekt? Yeshua! Hij sterft op Golgotha en daarna zal hij opstaan uit de dood. Dus hij zegt eigenlijk, eer dat Abraham opgewekt wordt uit de dood, ben ik al opgestaan. Vindt hij het openbaring of niet? Heel die theologie die gaat tegen de vlakte aan, omdat ze deze teksten gemanipuleerd hebben. Om kort en wel te zeggen, eer Abraham opstaat, ben ik opgestaan. Daar gaat het om. Ook ik ben kan je in de toekomende tijd neerzetten... Als staanlijk mijn vader uit het graf komt, ben ik er ook, zeg ik dan. Dus ben ik is niet altijd maar op deze dag. Dus als mijn vader ooit uit het graf komt, ben ik er ook. Want ik sta ook uit het graf op. Maar van Abraham, zegt hij, eer hij uit het graf op zat, ben ik al opgestaan. Mooi is dat, hè? Ik zou bijna zeggen, laten we Grieks gaan studeren met elkaar. Maar het is niet nodig. Als je een concordantie hebt, dan kunt u het als eenvoudig mens ontdekken. We gaan nog een keer door. Eer Abraham opstaat, ben ik. We gaan er een slot aan breien. Yeshua verklaarde dus niet dat hij Ik Ben is. Amen. Yeshua die verklaarde niet dat hij Yahweh is. Amen. Yeshua verklaarde niet zijn pre-existentie, zijn voorbestaan. Amen. Yeshua is de enige geboren zoon van Yahweh, de zoon van de grote Ik-Ben, als je dat woord wil gebruiken. Amen. Heerlijk, hè? Amen. Staat er nog een keer? Amen. Broeders en zusters, Sabbat Shalom.